In de Randstad staat een file op de A4 richting Amsterdam door wegwerkzaamheden. Daar staat tussen Leidsdam en dorp 4 kilometer. Verkeer in de regio Den Haag kan het beste omrijden via Wassenaar over de N44 en de A44. Op de A27, gorkem richting Breda, daar staat tussen Nieuwendijk en Geertruidenberg 5 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 By Esprit, Haltestraat Zandvoort in Jupiter Plaza.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 Is zin in ZFN. ZFN. Met nu tobak Leeft. Nog met een uur een op de grote Steinholz hier. Op de Dory zitten die gasten van Tobak Leeft er alweer. En nu op plaats waar je niet op zit te wachten. I don't believe it in competition. jaar geleden. Met deze plaat duurde even voor het hier Nederland uitgebracht werd. Daarna was het even een waanzinnig hit. En nu sta ik weer een beetje stil rond, hè? want dit was wel erg poppy. Daarvoor maak je eigenlijk al maar echt een beetje blues, gitaarachtige muziek. En uh, dit was een uitstapje. En ik moet zeggen, het werd door mij wel gewaardeerd, zeker. Het is uh, Toepak de Radio... En dan nu, Toevak Leef! Jawel! En wat doen we altijd even na 9 uur? We nemen even door wat er allemaal gebeurd is op deze datum. En deze datum is vandaag 21 juni. Wat is er door de jaren heen allemaal gebeurd op deze dag? Nou, steek van wal, dames en heren. Steek ga, van wal. Ik kan je vertellen dat bijvoorbeeld uh, het eerste Nijntje-boek uit komt uit. En dan denk je, nou Nijntje, hoe oud is dat nou eigenlijk? Nou, dat is al best wel aardig op leeftijd. 1955. toen kwam het eerste Nijntje boekje uit. En nu is het dan. Nou? Ja? Ik hier. Hallo, ik ben hier achter de... Oh, wat oh. schattig. Heel hier klein Nijntje. Ja, leuk hoor. Nou! Niet meteen denken we dat, dat het te eten is. Nee, dat was een eentje. dus. En Nijntje is ontstaan in Egmond aan zee door Dick Bruna. Die was daar met de familie op het strand. Lekker aan het uh, genieten. Geef een teken in het zand. Teken in het zand. Wat is dit dan weer? Hé, hey, lijkt me een konijn. Weet je wat? Daar ga ik een boek van maken. Ja. Zo is Nijntje ontstaan. En er is ook een beeld van ontstaan daar in uh, dan zo Zomaar, zo ook spontaan. Dus, zo, ja, nou, nee, dat, nee, dat zou je bijna denken. Zo in één keer is Maria daar verschenen. Nee, dat zou je zo iets gaan. Ik had vroeger één, zeg maar mijn zus... Ja? en ik, allebei, hadden zeg maar één lijntje boekje... die we het leukst vonden... Ja? En dat was? En uh, ik, ik weet niet meer hoe die heette. He? Maar ik ken bijna wel het hele verhaal. Doe maar oh, doen we even een één uit de, uit de tickets. Op een dag was Nijntje Pluis ook heel vroeg opgestaan. Oh, Ze waschten ja. zich van top tot één. Oh. Nou, hey, geen gedaan. porno, hè? Geen porno. Nou, zet, zet het me even op. Uh, schrijf het maar even op onze Facebookpagina. Ja, even een het one uit Nijntje Pluis. Het hele verhaal. Ja, je zei, is, joh, er staan drie woorden per bladzijde. Nou, als nou het is een toch... plagiaat, hè? Ik, ik nee hoor. Dus, ik ik ga het door Ik doe eens gewoon even dicht die microfoon. In de hoofdstuk wordt het bronze beeld. Van Dick Trom onthult Dick Trom Oh, er is een Nederlandse versie van. Die is echt knullig. Mijn kinderen waren er gek van. Er zat ook een stuk rotmuziek onder. Dat je denkt van. Oh, hoe is dat met die muziek? Maar goed, Dick Trom bestaat al. Ja, ik heb ook heel veel boeken van Dick Trom gelezen. Vooral die ja. oude versies. Dat je Dick Erg Tromp. En, en Bessie Turf, hè? die staat er ook bij. Oh, die zit er ook bij, ja. ja die het dat was een stijl. Een beetje. Ja, ja waren... oké. Okay. Nou, nog meer dingen ja, door jaar in jaren heen. 1997 lanceert Sony de eerste Walkman. Oh ja, de eerste Walkman. Ik heb er even een reclamespot nog van. Het klinkt ervan, van een bandje afkomt. Ja, een superwalkman, een superwalkman. Met ruisonderdrukker hoor ik. Ja, er zit ge geen ruis in. Echt bijna niet. Zo kraakhelder. Ja. Nou, je moet de videoclip maar eens even bekijken. Misschien kunnen we hem ook wel even op de internetsite plaatsen. En er zit een dame bij namelijk die heeft haar Sony Walkman om haar middel gedaan... En ja, de middel kan nu minder groot worden. Omdat ze nu mini... Oh, het dus soort... gelijk een... Uh, ja, een en ze kan ding. makkelijker bewegen. En dan kan ze ja, weer vroeger, vroeger moest je zo'n hele platenspeler meenemen. Ja, ja, ja dat, dat, precies. Dat het, ik kan me nog herinneren, de eerste Walkman die ik op mijn hoofd zette. In de brommen, op de brommen. Dan had ik hem in mijn helm. En dan dacht ik van, wauw, dit is echt te gek gewoon. Misschien kunnen draaien terwijl ik op de brommen zit. Tegenwoordig vorkst. doen ze het gewoon onder het ski. Hebben ze gewoon zo'n heel klein apparaatje ja. en dan aan een zakje. Oh. En dat is zo'n ei. Zo iPad-achtig dingetje. Ja, dit hele wereld kan je Het is uh, je echt ontvangen. zo groot. Het is zo groot als uh, nou ja, een iets groter dobbelsteen. Zeg ja. maar. En uh, daar staat alles op. Vroeger moest je, zeg maar, die hele, je had je hele rugzak vol met bandjes. En dan moest je hem wisselen. En dan je een bandje erin. Klink, Onder in. vins draaien. Oh, dit kut liedje. Ja. Mijn eerste Walkman was echt knal. Maar dan noem ik echt knalgeel. Ja. Okay. En dat... En zo'n gele koptelefoon bij ja, die voor geen meters had. Nee, precies. En die kon je dan half in die oproppen oor proppen om echt helemaal met je af te sluiten. Ah, nou, goed, door. En wat door, we er want er zijn twee gratis kranten gelanceerd. Ja. In 1999 waren de Spits en de Metro voor ja. het ja. eerst. Dus en die dat zijn er toch al zijn al ook de enigen die het overleefd hebben. Er Inderdaad. Zijn nog een, nog, ja, de pers is er ook geloof ik nog. Ja. Maar er zijn er nog, ondertussen tijd, nog een heleboel extra krantjes. Maar ze ja. hebben het allemaal niet gered. nieuws is gewoon ook gewoon gratis. Je kan het overal oppikken. En daarnaast? Ja? In 1908 in Londen demonstreren duizenden vrouwen voor het vrouwenkiesrecht. Hey, ja, dat... Eindelijk uh, dat wij ook wat te zeggen hadden. Ja, jeetje. Dat was, uh, dat was heel belangrijk. Nou, verder in 2004. België, Marc Dutroux hoort voor, uh, door de officieel, officier van justitie levenslang. En, uh, en uh, wordt ter beschikking gesteld van de regering. En, en uh, nou ja, psychiatrische hulp en zoiets. Iedereen dacht, zo, ja, allemaal wel leuk die psychiatrische hulp. Maar volgens mij moet er gewoon even iets anders gebeuren. In ieder geval dat ding eraf... En uiteindelijk, ja precies, maar dat is niet gebeurd. En uiteindelijk zijn een vrouw loopt wel ergens rond rond los, wel, geloof ik. Een klooster of zoiets zit ze in. Nou, Waarschijnlijk. Ja. Ja. Nou, andere leuke berichten. Ja, de Verenigde, in de Verenigde Staten wordt uh, de eerste particuliere ruimtereis in 2004... Uh, door het ruimteschip Spaceship One. De, uh, de piloot of astronaut was uh, Mike Melville. Uh, en ja, ze stegen op tot, uh, tot 100 kilometer uh, vanaf de aarde... En uh, ja, vervolgens uh, keerden ze weer terug. Het was de eerste particuliere ruimtereis. Daarvoor waren alleen nog maar uh, ja, vanuit de regering uh, okay. bedrijven of yeah. uh, mensen de, de ruimte in geweest. De eerste stap richting uh, commerciële. En dat we dan uh, allemaal gewoon ooit eens een ruimtereis kunnen maken. Dus Het is uh, vandaag ook uh, de geboortedag van Jean-Paul Sartre. Dat is een Frans filosoof en schrijver. Oké. Okay. Dus uh, die, die, jullie vast wel bekend. Ja. En vandaag ook in 1948 introductie van de LP in New York. LP, Langspeelplaat namelijk. En uh, hoe klonk die Langspeelplaat? Welke plaat kwam er zeg maar uit? Volgens mij was het deze plaat. <tied> Een beetje iets van saxofoomuziek. Waarschijnlijk klinkt dit nog heel erg goed... vergeleken bij hoe het toen uitkwam. Het was natuurlijk een, uh, een 78-toerenplaat die toen uitkwam. Of nee, dat, nee, niet 48. Nee, dat was toen al zeg maar, de, de 33-toerenplaat. Want daarvoor had je namelijk de 78-toerenplaat. Uh, ja, dat was in de jaren 30 al. Nou, nog andere dingen. Ho hoeveel toeren hm. maakte ze cd? weet je dat? Nee, geen idee. Ja, dat maakt niet hoeft Dat hoefde wel niet druk om te maken. Dat werd in zo'n doosje gedaan. Vroeger was zo'n een Die kon nog wel eens te traag draaien. Of te donker Ik moet <lacht> even er een nieuwe moeten halen. Wat ja, ik moet even toch een titel van Jean-Paul Sartre vertellen. Want ja. Van die boeken. Ja? Hij heeft dan uh, in 1937 La tra Transcendance de Lego gemaakt. Ofwel, het ik is een ding. Schets naar fenomenologische beschrijving. <lacht> hij heeft dus, er zijn enorm veel boeken geschreven over het fenomeen uh, psychologie en al die dingen. En hij heeft dan naderhand ook wel uh, bepaalde. Uh, bepaalde boeken geschreven, van Les Jeux-en-Faits en zo. En, uh, weet je, echt ben wel Wee uh, Clou, uh, met gesloten deuren. Dat was volgens mij een toneelstuk. Je bent echt een lezer, volgens mij ook. Ja, ja. Want, nee, maar hij heeft toch ook allemaal, uh, allemaal uh, toneelstukken ook geschreven en zo. Die worden echt nog wel uh, Ja, nog wel erg hip. Ja, oké. Okay. Ja. Nou. Uh, verder, vandaag is ook jarig Lana Da Ray. Ze heeft een nieuwe CD uit. Uh, in 86 is ze geboren, Echt, Wim. Een, een heel jong vrouwtje nog maar. En wat voor muziek maakt ze ook weer. Heel veel mensen kennen het ook wel als ik het weer even draai. Open up a beer Dit is de klassieke... Videogames, dat hele lijzige live. Klonk ze bij soms ook als man. Dat je denkt: is dit Lana, de Ray? Of is het de broer of zo? Ik weet niet. Maar goed, de nieuwe CD is niet zo goed als deze. Maar dat moet misschien nog even. Iedereen moet hem nog gaan winnen. Meer mensen die jarig zijn. Sonic, een Britse DJ en zangeres. Ik heb wel eens een plaats van haar gedraaid hier. Uh, ja. Ook degene die jarig is, is onze Gillette Lewis. Ik zit even te kijken hoe oud zij is. Zij is natuurlijk de. Uh, Juliette Lewis, 1973, is geboren. Amerikaanse actrice. Speelde onder andere in de Natural Born Killers. Even een fragment. No! No Waar ze die randebielen, de Natural Born, Born Killers. Aini, maini, mani, mo. En uiteindelijk schoten ze iedereen overhoop. Gezellige film. Ik heb er nog even wat fragmentjes afzitten. Ah, okay. Dat is wel een heel bekend fragment. In, ja. Inima, -inima, inima, Ja, en uiteindelijk schieten ze dan. Dan gaan ze inima, inima, inima, Wie moet ik neerschieten? Ik schiet jou neer. Gezellig. Ja, precies. Ja. Vandaag is ook Prins William jaart. William, uh, William Mountbatten Windsor, De zoon van Prins Charles en Lady Di. Wat de fuck? Wacht man. dan ga ik even staan. Hm. Lang genoeg. Ja, vind ik ook. Ja. ja, en in 2004 worden de eerste moslim-extremisten veroordeeld voor terreur. Uh, het Haagse Hof heeft twee mannen veroordeeld tot vier en zes jaar gevangenisstraf... voor het uh, beramen van een aanslag op de Amerikaanse ambassade in Parijs. Oké, okay, nou, ik wil het eigenlijk hier wel bij laten. Ja, ik denk het ook. Ja, lang genoeg. Ben je gek geworden of zo? Is het een praatprogramma geworden? Ja. Ja. Oh, sorry, dat wist ik niet. Nee, verveelde muziek. Gaat weg met je muziek. Ja, gek man. Ik kan niet alleen mijn muziek horen. Don't call me crazy Down on my knees It almost feels like Jesus likes me When the lights go I'll take my side Cause everything I've done And pull me to your higher ground. I feel I'm ten feet high above the crowd, and it's all about. It's all about you. Het is een Nederlands beentje. Uh, nou goed, dat, dat hoor je vaak in Nederlands beentjes. Dat draai ik mijn hand gewoon niet voor op. Vorige uur hadden we namelijk nog de doets. Ik dacht de, de doods. Maar je moet het natuurlijk, ja, op zijn Amerikaans uitspreken. Maar ik denk gewoon aan mezelf. Nou, het zijn een Nederlandse beentjes, Dat moet je op zijn Nederlands uitspreken. Maar dat is niet zo. Dus dan moet je moet toch wel even een Amerikaanse draai aan het geven. Ja, het is, uh, heel Ik denk, vaak. Ik denk dat jij wel uh, goed zijn, is. Als Amerikaan. Amerikaan, ja. ja. Ik heb namelijk een dochter die heet April. En heel veel mensen gaan dan heel populair worden. Zeker denk dat April. Nee. idioot. gek. Hou eens even op. Ze is in april geboren, ze heet gewoon april. Duidelijk, net zoals vrijdag, zeg maar, op vrijdag op het eiland kwam bij Robus Crusoe, heet zij gewoon april. Oké. Okay. Ja, zo zit dat. Maar hoe vaak zeggen ze dat nou? van Of zo'n kikker in de bil heeft? Vaak, hoe vaak? Dat valt op zichzelf er... wel mee. Ja, Ja, dat okay. valt op zichzelf wel mee. Daar waren we ook wel een beetje bang voor. Maar dan denk ik, nou wordt ze misschien ook wel een beetje sterker door. Ja, dat soort ja. stomme opmerkingen. Dat, dat ze nou gewoon zeggen. Maar... Oh, wat origineel zeg. Nee, nou, mijn, mijn neef vooral, die is vandaag jarig. Ja? Uh, hij hoort het toch niet waar. Hij in Den Haag, dankjewel. Ja? Maar die, die heet Camille. Nou, die heeft er toch wel last van gehad. Ja? Want daar kan je dus... Camiel, de biohomofil, oh, alles ja. kan je erop rijmen. Ja, Clemiel, hey. de Erlings, Ik bedoel, ja, als je daarmee wordt vergeleken, dat wil je niet. Nee, ja. dat is het Ja, ja maar hij volgens mij even oud, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ja. Ik heet Toebak en dan krijg je... Oh, en hij oh, woont oh, in, in Den Haag. Hm. En hij woont in Den Haag. Ja. Hm. ja, hij heet hij, hij, hij van de Graaf heet. Hij. Van de Graaf. Hé, hey, van de Graaf. Uh, de graaf. Oh, oh, de graaf. Oh, oh. oh ja, wat Ja, daar uh, heeft dan... hij ook wel een beetje last van. Nou snijden we er weer iets aan dat je denkt van. Oh, mijn god, moeten we daar nou iets over zeggen? Nou ja, het is natuurlijk wel bizar gewoon. Uh, uh... Als we toch iets aansnijden. Misschien moeten we hem aansnijden. Maar uh, daar zijn we toch wel een beetje bang voor. Dat hij uiteindelijk binnenkort wordt opgeruimd. Want hij is natuurlijk regelmatig gefotografeerd. Wel in Amsterdam. Maar hij woont natuurlijk in Apeldoorn. Ik heb het over volgens van de Graaf, Mocht je het uh, ontzettend zijn ontgaan. Uh, ja. Wie neemt de taak op zich? <laughs> Hoe does de job? <laughs> does ja, the nee, job? Nee, nee, nee, nee, nee, nee. Het nee, betaalt nee, het niet zo, zo, zo goed. Nee, ja. nee. Maar nee. ik vind het ook wel heel ernstig. ik bedoel, hij heeft nu zijn straf gehad. En het, het neemt niet... Weg, dat dat natuurlijk heel erg is wat hij gedaan heeft. Ja? Maar mensen hebben toch ook eens een eigen leven. Is wat met je leven doen? Ja, maar Dan die, een beetje ja. de, Denk dat anderen het interessant vinden. Of nou, wel. ik schrok wel een beetje van die foto op de kletskant van Nederland. De Telegraaf natuurlijk. Ik, Jezus, moet het zo breed uitgemeten op de voorpagina. Dat je je, of, je daar verleent. Zo'n lelijke kop ook. Hoor, als er dan een mooie vrouw is. Dan denk nee, een lelijke kop. En dan doe je die krant open. Er staan er nog twee grote foto's. Ja! Doe eens even normaal. Wat, ja. wat is het, echt, het is ontzettend provocerend. Het is de nieuwswaarde? Ja, het, nou, niks? Nee, nee precies. precies. Andere berichten dan maar. Ja, andere berichten dan <laughs> maar. Er, nou ja, over van, goh, je ziet liever een mooie vrouw. Nou, een ja? Oostenrijkse vrouw die wilde even lekker haar kleurtje voor de zon, zomer bijwerken. En ze heeft dus gewoon een file veroorzaakt. En ze lag dus naakt in een zijn te zonnen. En de automobilisten wanneer op de weg, die konden hun aandacht daardoor niet meer bij de weg houden. En zo uh, gauw inderdaad zijn de twee auto's op elkaar gebost. En de bestuurder die achter de auto's reed, zei ook al van... ja, ik reed achter twee jongens die een aanrijding hadden. Want ze, hadden, ze konden gewoon hun ogen niet op de weg houden. En een andere automobilist hoorde twee mannen schreeuwen... Ja, ik hoorde de man al zeiden, kijk je dan nooit waar je heen rijdt? En toen zei hij, sorry, ik was afgeleid. En toen wees hij naar boven. En de boze man zei vervolgens... Oh, Oh, Oké, okay, ik snap het al. Ik snap het helemaal. Ja, er, stond, er stond gewoon een kleine file. En uh, nou ja, tegen de tijd dat de politie arriveerde, was de vrouw aan de weg. Je was ze al de, de raam gesloten. Die denkt van, wat een herrie op straat. Ja. Irritant, in, in lig ik ja. lekker in de zon en de, al die lawaai. Ik was steeds wakker van de, al, al, al die uh, dat zijn we al we toch glas. Gewoon, dat zijn we toch ook een prooidier ook, hè? die man ook. Hebben jullie al gehoord van een nieuwe soort string? We hadden de, de, de, de, de G-string. Ja. Dat ja. was uh, ja, al niet heel veel, zeg maar. Nee, nee. En er is nu de C-string uit, uh, uitgebracht. Ja, het is een. Uh, ja, hoe leg je het best uit? Je, het is eigenlijk een, een, een soort van U-vormig uh, uh, profiel. Dat ja? je aan de voorkant zeg maar, is het verhult het netjes alles. Ja? Nou, aan de achterkant. Ja, klem je hem gewoon tussen je billen, Daar komt het op neer. En ik heb even een uh, oh, berichtje oh. op uh, Facebook gepost. Oh. Yeah. En ja, bekijk eerst even de foto's en vooral ook het filmpje. Want die is echt hilarisch. Oh, okay. Het is het, het, het, het reclamefilmpje. Yeah. Maar als ik zo over straat zou lopen... Um, zou ik En ik word zo vandaag gewezen en aangehouden door politie... Omdat ze vinden dat het te naakt is. Dan zou ik toch twijfelen of ik zo'n ding zou gaan dragen. Het is misschien gewoon voor alleen voor de slaapkamer. Ja. Ja, Denk ja wel. dat kan natuurlijk ook. Ja. Nou ja, ja, ja, hoeveel extra dingen heb je om te dragen in de slaapkamer? Het uh, ja. is de bedoeling dat je niks draagt. Ik heb wel iets liggen van... Goh, ik krijg het koud s'nachts. Of ik heb het zo warm en dan moet alles weer uit. Maar, ja, uh, ja. ja, precies. Een nou, ja. beetje lastig. Jij allemaal. had er nog zo'n eentje hangen hè? en, en doet een kast... Kast open staat, daar hangt je nog een duster. Heb jij dat, hè? Een, duster? een nou, duster? ik heb gewoon een uh, badje voor een sauna. Wat is een oh, duster? Maar die, die doet bijna nooit aan. Dat ja, is dat is wel er... grappig. Vorig ja, jaar hadden we het over iets. Ja, ja, trek was... altijd even mijn duster aan. Dan horen ook, ook krulspel erbij volgens mij. Ja, ja, Zo'n zo beeld heb ik wel, ja. ja, ja. Zo n, zo n duster een duster met niet krulspel. Dat is gewoon een ouderwetse kamerjas, zeg maar. Maar die zijn dan echt van dat kunststof, dat polyester en zo. <laughs> dat, je, dat je echt denkt van... Uh. Ja, krijg okay. ja, ja. je echt heel andere beelds erbij. Ja. Dit is uh, de zaterdagmorgen. Fijn dat u toestel op aanstaan. Zit er een gokkast? Ja, bijna wel. Heb je wat geld bij? Oh, dit zijn mijn plei's ook een beetje met die, die baspartijen. Lekkere, vette beat. Maar echt wild wordt het niet. Ze is ingetogen. Rush Midnight. Kom closer. All you want is closer, So close now you're on the you're and the Where does she come from? Where are you going? Turn your back and lure you in These are heart you're scared We hebben wel meer muziek uit Rush Midnight. Je moet hem eens dus even gaan googelen. Op YouTube vind je allerlei leuke vage filmpjes. Eerst denk je, want is dit voor uh, hmm, spannende vrouw met iets in haar mond? Is dat, nee, dat is Het is gewoon een lolly, meer is dit. En dit is namelijk de eerste zin: die heet namelijk Come Closer. Het is alweer half negen. Ja, je weet het, half negen, half tien is het alweer. Gewoon tijd voor... Uit Zandvoort. De bericht uit Zandvoort. Het is half tien trouwens, wat word ik net op geweest. Het is geen half negen, ik zei net half negen, precies. Uh, wat ik even kan berichten uh, is namelijk over de biologische markt. Oh man, het laatste wordt er nu over gezegd namelijk. Ze hebben het ook de voorjaarsnoten hebben ze besproken. En uh, ze hebben het meteen even gehad over de biologische markt. Uh, werd ingebracht door Jerry Kramer. Uh, meteen bij de aanvang werd erover gepraat. En hij is een voorstander van, hij zegt van die biologische markt is heel belangrijk. Hij vindt het echt een meerwaarde voor Zandvoort. En het moet niet verplaatsen, het moet gewoon op die plek blijven waar het nu is. Alleen heel veel mensen, een aantal mensen vinden het een beetje in de weg staan. Ja, je kan niet zo makkelijk meer vrijkijken. Dus nu willen ze het toch weer gaan verplaatsen naar het albert Heijn complex, daar in de buurt. Maar daar is Anders Zandbergen namelijk voor, Maar om daarna toe te verplaatsen. Maar hij wil het toch vasthouden aan het oude plekje. Ja, Deze kramer. Uh, ja, uh, dus, nou ja, het gaat toch alle kanten op. Het heeft wel iets gezelligs. Ja. ja, en het is weer tijd om je kop in het zand te steken. Want uh, Burendag komt er weer aan. Uh, ik bedoel, steek je koppen bij elkaar. Oh. Um, want, nou, uh, het het ja. klink, klinkt alsof het mijn buurt is. Die doet het namelijk dan wel. <laughs> <laughs> het is uh, 27 september, is het weer Burendag. En uh, ja, als je nu uh, gewoon met, uh, met je buurt uh, een beetje uh, ja, bedenkt. Uh, wat, wat er eigenlijk in de buurt verbeterd moet worden, kun je, als je een goed plan hebt. Uh, bij het Oranje Fonds uh, een, een bijdrage van 500 euro uh, oh, okay. uh, vragen. Spring dus een Barbecue. Zodat je, zodat je, ja, of, of, of het zijn ook dingen van nou, bijvoorbeeld moestuintjes uh, aanleggen. Uh, uh, wat, wat geven ze nog meer? Een, een houten kunstwerken tot houten bankjes. Uh, ja. Maar ook inderdaad straatspeeldagen en dat soort dingen. Dat kun je ja, ja, ja. allemaal georganiseerd worden. Look. Okay. Goed, dus, uh, ja, zeker. Uh, en uh, mocht je nou even meer willen weten... ga naar www.burendag.nl uh, Heel Precies. goed idee. Onze wethouder Anders Sandberg heeft de eerste wifi-paal gehesen... gisteren op de boulevard Menaar. Dus dat is, dat is wel heel hot news. Oh, de ondernemers ik, uh, van Vent en Standplaatshoudersvereniging Zandvoort en Beachpoint... hebben samen dit initiatief genomen... om deels gratis wifi langs de hele Noordboulevard... tussen het Palace Hotel en Bloemendaal te realiseren. Nou, vind een goede zaak. Zeker de, goede zaak. Deels gratis. Is dat dan weer dat je... Dat je zeg maar, alleen de site van Zandvoort of zo dan Ik heb geen idee. Ja, ja, ja. Zie, via de Zandvoort misschien dat je dan weer op andere internetsites komt... maar dan heb je wel de reclame van internetsites. Nou, maak dan niet. Ga gewoon even op onderzoek uit. Ja, misschien... ik ga het uitproberen. Ja, het is ja. vandaag Veteranendag. En Saskia Klooster, mede-auteur van het boek Nederlandse Koopvaardij in oorlogstijd... Heeft een lezing, geeft een lezing over dit werk. Claudia Klooster is onderzoeker bij het Nederlandse Instituut voor Militaire Historie... En zal uh, in een derwijne toekomst uh, promoveren op dit onderwerp. Uh, ze geeft een lezing en die is vandaag om half elf in boekhandel Blokker. is dus de binnenweg uh, in Heemstede. Reserveren moet je wel doen. Uh, oh. Oh, ik zal, ja Reserveren heeft nu niet zoveel zin meer. Het is namelijk over een uur. Ik zal gewoon even naar de binnenweg gaan als je het interessant vindt. Het uh, is dus de boekhandel Blokker. Hè? Dus ik kan ja. nog wel even bellen voor de zekerheid 023-528-2472. Uh, ja, precies. Ik heb nog wel wat agenda dingetjes. Uh, je hebt natuurlijk sowieso het culinaire. Ik ben gisteren geweest, dat was erg lekker. Dus ga er even heen vanavond oh, of morgen. Ja, daar moet ik vanavond wel even heen. Ja, en je leuk. hebt de Soul Show in Café Keur vanavond. en ethisch party, hartstikke leuk. En wat zag ik nog meer? Dat is ook wel uh, heel leuk. Morgen heb je een classic concert... En uh, er is een gast, uh, Frederik Voorn, in de Protestantse Kerk. En bij Centerparks is de Utah's Kofferbakmarkt van uh, 10 tot 4. Dat is dat voor jou, Wilco? Ja. En een Midsummer Art Fair bij Strandpavillon Ons van 3 tot half 10. Dus er wordt waarschijnlijk kunst getoond bij dat uh, Strandpavillon. Hartstikke leuke goed. dingen allemaal ja, Wat een leuk dorp. Ja, goed. Uh, als de nieuwe Haring aan land is, laat de Arie Guit. Volgens mij spreek je zo zijn mijn maar traditioneel getrouwde vrijwilligersorganisatie vrijwilligersorganisatie er altijd van genieten. De eerste mogen dan, deze mogen dan als eerste genieten van deze lekkernij. In de samenwerking met de Zandvoortse krant... waren dit jaar de vrijwilligers van het Juttersmuseum aanwezig bij de premier. Hij geeft dan deze mensen even je ja, voordeeltje. Die zetten zich in voor de maatschappij. Allemaal van die vrijwilligers van het Zandmuut, Zand, nee, Zandvoortse Zee... -museum. Nee, Jutters Zee -museum. Jezus, ik krijg mijn bek niet uit. Maar goed, die hebben de gratis haringen gehapt. Uh, ja, om ze even te bedanken voor hun vrijwillig inzet ja. voor deze maatschappij. Leuk. Goeie zaak. Ik, ja, daar zijn we stil van. Ja, nou ja, we hebben ook nog de fietsvierdaagse volgende week. Ja. Voor de twaalfde keer. En uh, kijk dan even op uh, de vierdaagse fietsen uh, Met een viertje, uh, de En volgende week, de 28 e wordt uh, de wordt echt het terrein voor de uh, jaarlijkse hulpverleningsdag. Er zijn dus eigenlijk allerlei uh, hulpverleners Zoals de brandweer, reddingsbrigade, Rode Kruis en politie Spectaculaire demonstraties Oh en leuk En zelfs volwassenen en kinderen mogen mee Dus wil je even lekker spuiten Of wil je even vuur, vuur even blussen Weet je wel Dat, kan, dat is heel leuk het is, het is echt een straal met een doorsnede van 10 centimeter Wat zie ah, ik je Daar spuit je echt iemand van zijn fiets af Dat is oh, wel ik... leuk Ja, maar dus de volwassen, volwassen kinderen van zijn fiets af Juist Er staat een ook een filmpje op, op internet van, van zo'n Agent, die hebben dan een trampoline gepakt. Ja? En dan hebben ze er uh, zes van die spuiten op uh, gemonteerd. En dan, ja, dan zetten ze die aan en dan zie je zo dat hij gaat vliegen. Oh ja. ja, die is zo vet. Ja, nou, zet hem ik ook op voor onze Facebook-klaar. Ja, als de internet het weer doet. Ja, als het net doet. Weer... Nou, het was een succesvolle uh, vismaaltijd. Vorige week vrijdag werd het georganiseerd. Het is alweer lang geleden, maar het is misschien toch wel leuk om bij stil te staan. Het is echt een succes geweest. Alle kaarten waren niet verkocht. Je kon ze nou kopen voor, ik weet niet meer, de prijzen, maar het was het niet zo'n 15 euro of zo. Is meer. Je kon naar een vismaaltijd. Eerst met vissoep kon je daar uh, een nuttige. Uiteindelijk kwamen de mensen voorbij lopen. Toeristen, Engelse toeristen, Duitse toeristen kwamen er voorbij lopen. Vonden het wel interessant. Dachten, hé, hey, kan ik ja. nog aanschuiven? Je kan nog aanschuiven. Dus volgend jaar is dat een idee om gewoon niet alle kaarten te verkopen, Maar dat mensen gewoon spontaan kunnen aanschuiven bij deze, deze uh, vismaaltijd. En dat was dus vorige week vrijdag. Ik weet niet of het elke keer op dezelfde datum is. Dat zou haast wel niet. Maar goed, hou het even in de gaten. Deze Theo Hilbers heeft hier nog wel een goede verkoop gehad. Dat is over de Zandvoorts berichten. Ja. Tijd voor de Jolande keuze, maar die moet ik nog even in de cd spelen. Ik had het nummer van Don McLean. is een nummer, het is wel oud, oude meuk. Maar we moeten altijd al die nummers vergeten. En deze man die speelt zelf gitaar. Nou, hoe knap is dat? Wie kan dat nou nog tegenwoordig? Heeft hij les gehad of zo? Ik denk het. Of het zichzelf aangeleerd. Welk rukje pak ik? Volgens mij nummer 10, Dat Klinkt al heel erg ouder met... Yeah. If you wanna make me happy uh, Here's all you gotta do Now Take me where you're going And I'll take care of you Cause I've got this need that's growing To keep you satisfied And if you keep your green light showing Well you can take me Zong je niet. Oh, wat lekker zeg. Het is oude meuk, mijn kinderen niet. En ik ben altijd wel, nou, ik ben wel voor voor dit soort niets aan de hand muziekjes. Ja. Zo van... La, la, la, la, niets aan de hand. We weten het ook wel beter, hè. Er is zoveel aan de hand ook gewoon. Ja. Oh, de hele wereld gaat eronder. Maar uh, dat moet gewoon weer even. We moeten gewoon weer even op de nul lijn beginnen... om uiteindelijk weer uh, het beter te krijgen. Het is uh, de zaterdagmorgen Toepak op de radio. Ja, ik weet het. Ja, vroeger... Ja, vroeger was alles veel beter. Dat weet ik nog wel. Oh ja, kon je soms uur op een bankje zitten in het park? Ik denk, wat is het leven toch mooi? Er zat ook helemaal geen, geen haast in de mens. Er was nee. gewoon relaxed. Ja, en Moeit, mensen ja. deden, je moest wat minder blowen in die tijd. Eh. Ja, man. Maar de mensen hey. deden zo relaxed en ze huh? deden ook niet van die rare dingen. Want... Tegenwoordig, nee. uh, er is nu een, een, een verbod gekomen in New York. Ja? Het is illegaal om je huisdoer te tatoeëren of te peersen. Hallo, dat deden wij vroeger ook niet. Ja, He? Het is verboden om je, om je te laten tatoeëren. Om, om, het is illegaal om huisdieren te tatoeëren o, raad, of te peersen. Ja, dat is logisch. Tatoeerde Alex. die zette een tattoo toen zijn hond net een operatie achter de rug had. De dierenarts liet maar tatoeëren. Het, de dierenarts vond het goed. Ja. En hij heeft zich echt de woede van echt heel veel uh, dierenliefhebbers op de hals gehaald. En uh, er is de zogenaamde democraten, Linda Rosenthal. En die, uh, die, die uh, ging op een gegeven moment allemaal gepeerste uh, jonge katten aanbieden op internet. En uh, ze zegt nou, ja, huisdieren mogen het slachtoffer niet worden... van de egoïstische bevliegingen van hun baas. Dat zijn het toch modeaccessoires van die kleine hondjes? Ja, ja. natuurlijk. Ja. En dan zegt ze, hey, het heb jij een leuke tattoo in je maar oor, die van... wil ik ook. Ja, ik bedoel, zo'n halsband zo ja. is best leuk, maar om gewoon iets grotere zeg maar, ergens ja. doorheen te slaan... en je daaraan op kan tillen, dat is wel handiger. Maar dat ze daar dan aan een wet voor aan gaan nemen. Van ja, dat, de, als een dier onder, onder hypnose is, dan voelt u dat gewoon ook niet. Nee, precies. Dus dan kan je van alles. Ja, maar je mag ook niet meer zomaar staar koperen en oren. Dat is ook een beetje over. Hè? Is dat nog goed toegestaan bij dat de? Dat weet boetier? ik eigenlijk niet. Nee, we dat, gaan het even opzoeken. Ja, we gaan het even opzoeken. Ik bedoel, uh, ja, tegenwoordig mag helemaal niks meer gewoon zeggen. Ja, ja dat, dat krijg je. Als het een gegeven moment een beetje te gek wordt, dan worden er regels voor aangepast. Gaan ja, ja. jullie wel eens onder de zonnebank? Uh, nee. nee ik, ik, vind ik vind het niet fijn liggen. Dat een harde plaat. Ja, hey, dat is waar. En als je op het strand ligt, kan je een kuiltje maken met je billen. Ja. Goed, maar, dan, gaat oh, okay. er, maar het, dan moet je twee keer zo lang liggen ook, hè? Ja, dan moet je draaien. Ja, ja. dat is waar. Ja. En jij? Ja, en dan lig je weer met je in, je, in dat kuiltje. In oh dat ja, sal. precies. Dan moet ik een nog groter kuiltje maken als ik... Uh, nou ja, maakt niet precies. uit. Maar um, ja, het is maar goed dat jullie dat niet doen. Nee? Want uh, het schijnt dat uh, onder de zonnebank gaan... Uh, net zo verslaafd is als heroïne. Ja hoor, het rot eens even op, zeg, de klopt We gaan niet. Als je, uh, als je onder de. Door de UV-straling maak je lichaam endorfine aan. Ja? Endofine, en ja? Uh, dat gelukshormonen hebben uh, biologisch gezien. Uh, ze vergelijken hun werking als heroïne en andere uh, opiumvormen. Dus. Uh, ja het. de zonnebank gaan is niet, uh, niet grond. Ik heb er nooit echt een kick van gekregen. Ik heb het ooit wel eens een paar keer gedaan. Dat ik er vlak voor de ja, zomervakantie maar, ging. Maar. Als, je het, als je het eenmalig doet, is het niet zo oh, erg. Okay. Maar als je het heel vaak doet, dan raak je er echt gewoon aan. Okay. Ja, je hebt wel van die, van, die, van die junks dat je denkt... jee, die zijn echt ontzettend bruin. Is hebt... dat die Barbie bijvoorbeeld? Ja. ja. ja maar, maar is je dat die... niet dat spray paint? Dat, dat paint, ja, ja. spray paint. Ja, dat oh, die, zou die, kunnen. Maar... Die, die donders dat, deed dat, hè? Ja, dat je ja. gewoon al... <laughs> Je liet ze gewoon even oranje spuiten gewoon. Maar ik denk, als je dan toch, onder, als je toch laat spuiten... Ik bedoel, dan doe je onderbroek dan ook even uit. Maar dat deed u even niet voor de camera. Ja, dan weet je kinderachtig. Ja, dan weet je een beetje kinderachtig. Heb je dat maar ja, dus... we hebben het over oranje. Het Nederlandse elftal gaat maandag voor het eerst op het WK echt in het oranje spelen. Ja, hey. klopt. Ja. Nou, dus we gaan, uh, we gaan verliezen. Ik was echt even in de war toen ze tegen, tegen, welk, uh, tegen welke groep speelt. Dus nou, dat ze in het blauw waren. In Spanje ja. was ja, het, hè? Ja, allebei de wedstrijden. Ja. Dus maar wat echt... ik zo raar vond. Ik ken, ik ken de Nederlandse spelers ook bijna niet. Dus alleen die Arjan Robert. Oh, dus is Arjan Robert. Die ken ik. Maar die ander ken ik allemaal niet, joh. Is dat hey. een Nederlander? Nee, dat ken ik ook ja, niet. Sneijder, die kabouter, die af en toe over het veld lopen. Ja. Hey, die had, ken die die ik van, van, de, uh, ja, van, van een hele grote vrouw. Docusoap. Ja. ja, echt een diepzinnige docu zo. Er was ook ja. een foto van Snijder op uh, internet en dan zat hij dus echt op de schouders, heel klein van een van die andere spelers. Dat was echt een schattige foto. Ja, maar. Weet, uh, het doet een beetje denken aan die. De, uh, de commentator zei ook op een gegeven moment dat, dat Snijder schoot. Oh, dat zag de keeper niet aankomen. Ik denk, nee, dat is logisch. <laughs> <laughs> ik kijk eroverheen. <laughs> ja, ja, goed, je kan er alles van zeggen, maar toch spelen ze best redelijk goed. Hè? Ik ben benieuwd maandag. Ja, ik ook anders op wel. Ja. Oké, okay, tijd voor muziek op de radio. Straks het tien of goeiemorgen, zand voor De leiders hebben oké okay, bevonden, natuurlijk. Oh, hier, we al meteen, uh, de slaap valt meteen The Spirit Bar. moment. Oh, nou. We zijn er weer, het was een lekker nummer. En we zouden gelijk natuurlijk een gesprekje over Pippa. Pippa? Ja, met die cherry uh, bom. Oh, natuurlijk, ja, dit ja. is namelijk nou cherry bom. Het gaat dan ook over die hele mooie ronde achterwerken. Mm. Vaak hebben donkere mensen dat uh, en uh, uh, blanke mensen hebben dat bijna niet. Nee. nee. Het is en en echt, uh, zeker mannen niet. Hè? Het lijkt erop mannen ouder worden, dat ze hun billen wegraken. Ja, dat is allemaal zo. Ik ben zo gek altijd. Ja. Dus, uh, dus ik heb er zelf al last van het hoor. Het gaat bij je neus bij, zitten denk ik. En ik bij, bij, hun oren. Had, bij je oren. En bij je neus, daar gaat het heen dan. Ja. ja. Want dat zie je bij oude mannen, Ik krijg van die grote neus en van die hele ja. grote oren. Ja, het schijnt dat de oren wel doorgroeien geloof ik, begrijp. Ik ja, ja. kijk dus. oh, ja, er. Nou ja, zit nou net zo... Nee, ik doe er even wat overheen. Heb je er... Nou, achter de Achter de micro. Goed, deze toepak leeft Het is 10 minuten voor 10. Ja, precies. De oud loopt er niet helemaal gelijk met ons. Uh, ja, ik heb gisteren even uh, zitten. Ik volg het natuurlijk op de voet ook. Er zijn een paar dingen die ons twee, twee spelen. Waar zijn die twee meiden nou gebleven? Ja. En waar is het vliegtuig gebleven? Ja. Dat is ook zo'n punt. Maar die twee meiden is nou gisteren ja, schokkend uh, bericht over. Dat er uh, twee, schoenen, twee verschillende schoenen gevonden zijn. En een van die schoenen kan alleen maar uit Nederland vandaan komen. Vertelde Paddy Sport. Daar hebben wij een, een, een, ons assortiment gehad. En nu gaan ze natuurlijk DNA gaan, gaan ze uitzoeken. Of dat echt van hun komt. Ze zijn vannacht al fanatiek bezig geweest. En de hoop, de hoop is eigenlijk dat ze het nu een beetje kunnen afsluiten. De familie hoopt nog steeds wel dat ze ergens rondlopen natuurlijk. Maar ja, dit, ja als deze schoenen uit Nederland komen... is dat toch wel een aardige verwijzing. Gaan ook steeds over Chris, kleiner. Ja, Chris Kremers en uh, Lisanne Vroon. Gisteren was daar een uh, forensisch uh, patoloog erbij. Ik werd ontzettend afgeleid toen hij ging praten. Wat heeft hij nou op zijn hoofd? Heeft hij nou een streep? Hij heeft een witte streep over zijn hoofd heen. Oh, is het met die spuitbus van dus oh, voetbal? Een, wat is dat nou? Ging, ik kon het hele bericht niet meer volgen... omdat zo'n patoloog... zijn zo hele serieuze bezigheid volgens mij... Ja. Dit dus was een oude man ook van... van mij was hier 150, met een witte streep over zijn hoofd. Wat is dit nou voor rarigheid? Man! Nee, dat dat was, kan was, toch niet? Dat was het laatste beetje haar wat hij nog had. Ik weet niet wat, nee. rest de, de, de, de was wel zwart, maar had het binnenhoofd. Ik denk dat hij te veel even CSI heeft gezien of zo. Ja, maar ik hoop van die freaks rondlopen met de aparte dingen. Maar mm. dit is een aparte vogel was dit. Met een witte streep over zijn hoofd. Past heel goed door zijn werk, maar het leidt wel af. Ja, dat is waar. Ik ben gelijk ja. de, de, de kloof van het verhaal. Ben ja, het. ja nou, goed. Nou, goed, laten we hopen. Dat, dat, uh, ja, voor de familie zou het mooi zijn. Ook als we toch nog wel ergens leeft rondlopen. Maar de kans is wel heel erg klein. Zoveel maanden. Want hoeveel maanden is het? Al drie maanden of zo? Ja, ja tweeënhalf tuiets... of zo. Ja. Ja, tweeënhalf, bijna. Nou, goed. Het zou wel mooi zijn als we het weer vinden. In zijn leven. Ja, maar goed, er zijn ook al veranderd over dat ze toch uh, slachtoffer zijn geval van, van organenhandel. Dat zou ook nog kunnen. Goed. Afschuwelijk. Okay. Ja. Oké, okay. ja, ga daar maar even overheen met een leuk berichtje. Ja, ik, ja, ik, heb ik wel heb pak wel even een, uh, een leuk berichtje. Ja? Want uh, Harley Davidson, die, uh, de motoren die we de meeste mensen kennen van Rod Harry, ja? die, um, die heeft een nieuwe uh, motor op de markt gebracht: de Livewire. Het is een uh, elektrische motor. Ja. En nou hoop ik dat het fragmentje dit doet. Nee, ik heb weer geen internet, zeg ik. Nou, oh, ja. helaas. Ja, hij doet het uh, We goed. hadden een fragmentje van, maar ja, je denkt, nou, elektrische motor, weet je, gaat niet hard, maakt geen lawaai, weet je. Dus hij, hij haalt topsnelheid van 148 km per uur en je kan er 80 km mee rijden. Dat is dan weer een beetje jammer. <laughs> um, alleen, als je, uh, ik heb er fragmenten van gehoord, yeah? uh, van het geluid van de motor. Alsof er een straaljager langskomt. Het is echt, hij maakt een herrie. Een herrie, niet normaal. Kan je het ook Vlak... instellen dat het niet harder is dan 90 decibel? Want dat mag niet, hè? Mag niet. Maar... Nou, vast wel, maar ik... Kan je zelf ook het geluid kiezen? Of uh, ja, dat, dat je denkt, wel... nou, ik doe vandaag doe ik eens een... Het is gewoon een ringtoon eigenlijk. <laughs> ja, ja. ja. ja. Nou, dat is wel vaak wat ze doen. Nee, maar ze hebben geloof ik het geluid van de elektromotor hebben ze versterkt. Oké. Okay. Dus uh, zeg maar, het is wel het geluid van de motorcellen. Ja. Dus het is niet een, een digitaal uh, nee, die... bestandje wat gewoon... Ja, dat je het erin zet. Uh, en nee. Dat je de zorg... nee, bestandje maar doet het vandaag is, niet. Het, nou. Ja, ja. Zoek, zoek het eens op. Ja. De, de, de electric Harley-Davidson. Nou, het is, het is echt een heftig geluid. Oké, okay. nou, dat moet ook wel Harley-Davidson. Daar staat bekend om al Bom, bom, bom, bom, Daar moet ja. wel iets voor terugkomen in plaats van gewoon helemaal niks. Nee. Dat kan natuurlijk niet. Jolande? Ja, er is een uh, eland geweest en die, he, die heeft waarschijnlijk, was waarschijnlijk dronken... Ja? En die is dus vanuit het niets opgedoken en ging dwars door de ruit van een bus heen. En na het uh, ongeluk bungelde het dier met zijn onderlichaam uit het bus. Eh? En het bleek dus dat op dat moment er precies 6,6 op de kilometer stond. <tie> Hoe vind je dat? Oh. Nou, de schrik zat er goed in bij de passagiers. Ze, zei, ze waren er echt van overtuigd dat het dier bezet was door de duivel. En ze besloten te bidden. Maar ja, het bleek dus echt dat het dier min of meer dronken was. En in deze tijd van het jaar ligt er dus veel rottend fruit in het bos. En uh, de dieren eten daarvan en dat geeft een dronken gevoel. En ja, dat is zo leuk. Ik heb ooit een, een, een natuurfilm gezien over dieren... die met z'n allen inderdaad ook van rottend fruit ja. zaten het eten. En dan zag je echt zo'n oh, giraf echt lopen van... Die, met, die, met die nek zo. Oh. Echt, ja. oh ja, precies. En van die aapjes en olifanten. probeer dan echt. maar door het bos heen te komen met zo'n zo nek. Hè? Dat is wel lastig hoor. Ja, ja die stoot over wel tegenaan. bomen en struiken worden neergehaald. Erg hoor. leuk. Erg grappig, ja. Nou ja, je kan altijd wel zoeken. natuurlijk is altijd wel ergens een 666 te vinden. Ja. ja. Oh, anders heb je 999 draaien. Toen heb je ook 666 natuurlijk. Nou, even nog even een moppie muziek. Uh, oh ja! Ja, precies. De beukers. Oftewel eigenlijk uh, de oude normaal, zeg maar. Ik doe de hele dag in klotten. En ik loop... Dat is ook wel weer een grap op deze bal. Dat is een beetje ja, fout, maar er zitten ook die zangen van normaal. Ja, doe ze weer normaal. Doe zelf weer even normaal, joh. Ja, precies. Ik zou zeggen, doet u zelf dus normaal. Nou, het is niet normaal. Het is namelijk de beukers. En uh, afgelopen weken kwam hier weer een beetje het nieuws. Want we hadden nog even wat dingen teruggehaald over wat dat normaal vroeger natuurlijk uh, ontzettend agressief was. Dat er allerlei dingen fout gingen. Zo. Dat, dat, dat, dat, was, ja, dat was echt heel veel. Uh, uh, tijdens de optredens gingen er heel veel dingen mis. Het werd uh, geslagen. Nee, er werd niet geschoten. Ja, precies altijd die agressie. En uiteindelijk uh, ja, mochten ze bepaalde optredens, mochten ze niet doen. En... Afgelopen week hebben ze het ene optreden... wat ze destijds beloofd hebben. Wat dus die doorging vanwege de gemeente. Die tegenwerkt hebben ze toch gedaan. Dus dat is wel weer positief natuurlijk. Eh? Ja, je moet er gewoon durven. But, doorzetten. Uh, ja, Amsterdam durft zo ook. Want, <kwijnt> uh, op 2 augustus is uh, de Gay Pride weer. Ja? En dat blijkt dus dat Congita Woers... de Oostenrijkse vrouw met baard... die dit jaar het Eurovisie Songfestival won... die vaart mee op de Gay Pride <kwijnt> in Amsterdam. Okay. Ze staat op 2 augustus op de boot... van Gay Care Amsterdam... Dat is een thuiszorgorganisatie voor homoseksuelen. Hoezo? Nou. Mag, je, mag je nou inderdaad als thuiszorg weigeren bij een homo te komen? Net als met het trouwen, dat mag toch niet? Goeie vraag. Ja, dan, we, dan moeten we maar eens even... Uh... Ja, maar dat is toch een meningsuiting, dat, je, dat is wat jouw geloof, zo. Ja, maar om... mag, je, mag je, maar je uit geloofsovertuiging, dat te... mag je uh, het ook andersom? Als je thuiszorger homoseksueel is, mag je dat weigeren? Ja, dat is de grote vraag, hè? Ja, is het een man en dan wordt hij door een homo gewassen? Oh. Oh, oh ja. Of is het een homo? En die wordt door een thuiszorgman gewassen. En die denkt dan, oh, hij vindt dat veel te leuk. Uh. Moeilijk hoor. Ja, het is een moeilijke discussie. Maar ja, dat ja. is allemaal ja, ruimte maar voor ja. in Nederland. Uh, man, uh, waarom is dat raar? En, als, en uh, het een, als het een vrouw is die die man was? En die man wordt ook opgewonden, en dat mag dan wel. Weet je? Uh. Dan moet je gewoon een tikje erop geven. Gewoon uh, nog even een uh, tikje erop. Uh, ja, dat wil die dus juist. Ja, denk je? Oh, weer de oh, Oké. Okay, uh, okay. Ja hoor, we zijn weer op ons favoriete onderwerp terechtgekomen. Het duurde wel even natuurlijk, hè. Oh, uiteindelijk komen we er. Ja, we weer... Dat is die... Dus die dronken man weer uit die grot. Nou, ga oh, maar. Ja. Je had daar een whisky voor, hè? niet Oh man. man, als je hem ook hoort. Goedemorgen, like Ik denk dat. uiteindelijk. Even zoiets. Zo... Oh, dat, dat gaat ik nou nog over. Zo praat ik zo, zaterdagnacht meestal ook. Ja, dan zit hij dik vanaf. Ja, man. Wow. Volgens mij wil die er helemaal niet weg. Ze hebben echt zevenhonderd man, 700 man hebben ze erop gezet om elkaar aan nou die grot vandaan te krijgen. Ah, Dat vind ik wel knap. Met z'n allen drie ook dan, weet je wel. En ja. Dan, uh, ja, we hebben hem hoor. Dan moeten ze alle zevenhonderd uh, achteruit terug, weet je wel. Ja. Echt een zootje. Ja, dat is echt een zootje. Met z'n allen. 700 man die grot in. Nou. achter, achter. achter. ja, achter. Ja, en dan die schoen in. uit mijn oog. God. Wat een gedoe, allemaal. Ja. Ja. Maar goed, hij is ja. er allemaal weer terug. En uh, hij deed de persconferentie vanuit het ziekenhuisbed. En hij zei van iedereen bedankt. Het was gezellig. Oh, zei hij oh, zei dat? Ja, dat zei hij. Ik kom u allemaal persoonlijk ik, bedanken. Zorg uh, dat je whisky ernaar. Ja, dat kom ik niet langs. Zo <laughs> is het ook. Weer. Goed, dit was Toepak Leeft op de radio. Straks goeiemorgen, Zand We spreken elkaar volgende week. Weer. Tot hoi, volgende week. Hoi. Hoi. Hoi